11 uur. Ewald de Jong met het NOS journaal. Het kabinet geeft morgen meer duidelijkheid over de toekomst van schaliegas in Nederland. Minister Kamp komt dan met een rapport over de omstreden gaswinning en geeft daarna een persconferentie. De drie gemeenten waar proefboringen, ge proefboringen gepland staan: Bokstel, Haren en Noordoostpolder spreken later die ochtend met de minister. RTL Nieuws meldde vorige week dat in een geheim rapport staat dat de winning van schaliegas veilig kan in Nederland. Critici spraken van een broddelonderzoek tegenstanders vrezen dat dat kan leiden tot onomkeerbare schade in de grond. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam roept het kabinet op om een officiële klacht in te dienen tegen Rusland wegens schending van de mensenrechten. Hij deed dat tijdens het To Russia With Love concert op het Museumplein, een manifestatie voor homorechten. Van der Laan kreeg een luid applaus na zijn oproep. Volgens de organisatie heeft de protestactie zo'n 2500 bezoekers homo Homobelangenorganisaties wilden met het concert protesteren tegen het homobeleid van de Russische president Poetin. De Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA heeft ook gespioneerd bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Uit documenten van Wikileaks zou blijken dat de NSA onder meer informatie had over de IT-infrastructuur van de EU-missie in New York. In de zomer van 2012 zou het nsa experts zijn gelukt om de codes van het videoconferentiesysteem van de VN te kraken. Der Spiegel schrijft ook dat de NSE wereldwijd meer dan 80 ambassades en consulaten afluistert. De bestrijding van de brand in het Yosemite Park in de VS wordt bemoeilijkt door de harde wind. Windstoten tot 80 km per uur wakkeren de vlammen aan en verspreidt het vuur zich snel. Inmiddels is ruim 500 vierkante kilometer van het Yosemite Park in de As gelegd, een gebied groter dan de Noordoostpolder. De brand wordt bestreden door bijna 3000 brandweerlieden, 12 plushelikopters en 6 plusvliegtuigen. In het oosten van Congo zijn tientallen doden gevallen... bij gevechten tussen militairen en rebellen. De gevechten begonnen afgelopen woensdag in de buurt van Goma. Een arts die ooggetuige was zegt dat hij 82 doden heeft gezien... onder wie 23 militairen. Hun lichamen waren ernstig verminkt. Het is het hoogste dodental sinds de gevechten begonnen. Op de A2 zijn twee mensen gewond geraakt bij een ongeluk waarbij het motorblok uit een auto werd geslingerd. Volgens getuigen reed een bestelbus zo asociaal dat een auto ineens moest uitwijken. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt. De auto botste tegen de middengeleider. Door de klap schoot het motorblok uit de auto. Een caravan en een derde auto raakten flink beschadigd. De bestuurder van de bestelbus heeft zich later bij de politie gemeld. Het weer steeds meer opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur tot 10 graden en kan er nevel en mist ontstaan. Morgen en dinsdag volop zon. Het wordt van 22 tot 25 graden. Woensdag en donderdag meer bewolking, maar het blijft droog. Dit was het NOS-journaal. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 De hele week dit spotje gehoord. Waar, waren uh, nee, drie uur op een zondagavond. Uh, en dan je plaspauzes goed timen. Ik ga het allemaal meemaken. Dat maakt die man veel mee, zeg. Nou, ik heb de hele avond in de rats gezeten... of hij het zou redden met die plaspauzes. Drie uur lang. Waren de fragmenten wel lang genoeg voor stoelgang? Geen woord gehoord dus van wat hij zei. Zo zat ik in de spanning. Maar jawel, hij heeft de eindstreep bijna gehaald. Zonder ongelukje. Bravo, Wouter Bos. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... dat de blik vanavond strak gericht houdt op Amerika. Guantanamo Bay, Burning Man Festival en het US Open. Op het geheimzinnige Guantanamo Bay krijgen we een unieke rondleiding... door Guus Valk, de NRC-correspondent die er als een van de weinigen net was. Reuzen benieuwd hoe het er daaruit zet... Ziet en zet alvast de webcam aan, dan kunt u ernaar kijken. Voor het US Open bespreken we het lot van de tobbende Roger Federer. Hangt hij zijn raket, racket hierna aan de wilgen. En wat het Burning Man Festival is, behalve 40 graden in de schaduw. Het is togetherness, totale participatie, intense ervaringen. En wat nog meer? We hopen het te horen van twee Burning Man aficionado's. Maar natuurlijk ook Syrië. Aan de hand van een lid van de Syrische Nationale Raad... die zitten popelen of de Amerikanen nou al kruisraketten gaan afvuren. En voorts de nieuwe boeken van wijlen G.D. Sellinger... aan de hand van zijn fan Herman Brusselmans. En af en toe muziek voor de broodnodige plaspauze. Eerste kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van Heden. Zondag 25 augustus. Syrië lijkt door de knieën gegaan. Het land geeft toestemming aan VN-inspecteurs om in Damascus de wijken te onderzoeken waar eerder deze week een gifgasaanval zou zijn geweest. They can start immediately. So they have complete access and they can go anywhere they want. Anywhere yes. they want? Is, that, yes. is that the case yes. in all of these areas? Yes. Maar er zitten addertjes onder het gras, want voordat de inspecteurs vertrekken moet eerst gezorgd worden voor hun veiligheid. De getroffen wijken liggen namelijk in door opstandelingen bezet gebied. The uh, usual questions uh, of security uh, are really uh, important and should be coordinated between us and the UN team. Overigens is nog de vraag of de inspecteurs iets zullen vinden. Chemisch gas vervliegt snel. Daar komt bij dat volgens deze CNN-journalist... het gebied de afgelopen dagen door het leger flink is bestookt met granaten. Er is veel schelling op de gebouwen waar dit alvast gebeurt. Het lijkt me dat een alvast van dat gebied een beetje anders is dan het was... met al die artillerie op het gebouwen voor zoveel dagen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam roept de regering op een officiële klacht in te dienen tegen Rusland wegens schending van mensenrechten. Hij deed dat tijdens een protest voor een galaconcert ter gelegenheid van het Nederland-Rusland jaar. 2500 mensen kwamen naar dat protest. We zijn hier om steun te geven aan onze broers en zusters in Rusland. Het COC had liefst gezien dat het galaconcert was afgelast, maar dat vond de gemeente Amsterdam te ver gaan. Dus werd het een protestavond met de titel To Russia With Love. Het zal niet de laatste keer zijn dat Rusland en het COC elkaar tegenkomen. Net zolang totdat ze uh, die anti-homo-wetten van tafel halen... en bescherming gaan bieden aan de homo's en lesbo's in Rusland zelf. En deze Russische muzikant vindt alle ophef onzin. Volgens hem zijn homo's, lesbo's en biseksuelen veilig in Rusland. LGBT's are being arrested... Uh... Voor de politie in Capella aan de IJssel zal het even schrikken zijn geweest. Ze vond achterin een auto een tas met een explosief. Vermoedelijk zou dat bij een ramkraak worden gebruikt. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom onder controle laten ontploffen. En spraken we eerder in dit overzicht over veiligheid van de VN-inspecteurs in Syrië. Voor journalisten is het er ook niet echt veilig, merkt de CNN-verslaggever. Well, me, uh, um... Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En naast me zit Martijn Nijhuis met het overzicht dat hij heeft samengesteld van de kranten van Morgen Vroeg. En dat gaan we samen in beurtzang voordragen, hij eerst. Ja, het is maar zeer de vraag of u volgend jaar minder zorgpremie hoeft te betalen. Minister Schippers vindt het niet meer dan logisch dat de premie omlaag gaat, want, zegt ze, bij de zorgverzekeraars zijn de winsten vorig jaar verdubbeld. En daar mag de consument best van profiteren, vindt Schippers. Maar in het FD staat dat we ons er nog maar niet te veel van moeten voorstellen. De zorgverzekeraars zeggen in die krant dat ze steeds meer geld kwijt zijn. Ja, en dat ze van de Nederlandse bank tegenwoordig... meer geld achter de hand moeten houden. De vier grote verzekeraars zeggen dat het wachten is op Prinsjesdag. Want als het kabinet met nieuwe verrassingen komt... dan zit een verlaging van de premie dus sowieso niet in. Het FD heeft ook een andere inventarisatie gedaan over vuilnis... Nederland is volgens de krant in korte tijd uitgegroeid tot de grootste importeur van afval van de Europese Unie. Elk jaar komt meer dan een miljoen ton afval naar ons land om in ovens verbrand te worden. Komt onder meer doordat ze in landen als Groot-Brittannië een tekort hebben aan afvalovens. En het is goede handel, want de Nederlandse afvalverwerkers krijgen geld om huisvuil te verbranden en ze ontvangen ook nog eens geld voor de energie die ze daarmee opwekken. Bij elkaar halen ze zo vele tientallen miljoenen binnen. KWF-kankerbestrijding gaat in allerijl alle, alle 100.000 collectanten... speciale instructies geven, met de Telegraaf. Want die vrijwilligers krijgen waarschijnlijk veel negatieve reacties over zich heen... vanwege de commotie rond de 6. Het fietsevenement waarmee geld wordt ingezameld voor de bestrijding van kanker. Door oprichter ervan heeft ruim twee ton gedeclareerd... Terwijl beloofd is dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Tja, leg dat volgende week maar eens uit als vrijwilliger. Ja, als je met je collectebus van de kankerbestrijding voor de deur staat. Want KWF bepaalt mede waar het geld aan wordt uitgegeven. Vrijwilligers krijgen dus speciale instructies... over hoe ze met kritiek moeten omgaan. En bovendien wil KWF het toezicht op de geldstromen... van de stichting beter organiseren. Ook andere vrijwilligersacties worden strenger bekeken. Zoals de fietstocht Ride for the Roses en de loop Ropa Run. In de regionale kranten gaat het morgen over megastallen. De meeste boeren zitten daar zelf helemaal niet op te wachten, zegt de SP na een enquête. Ze zijn de schaalvergroting zat en hebben liever een bedrijf van normale proporties. En consumenten ook. Die willen kleine boerderijen, geen bio-industrie... en strengere regels voor dierenwelzijn. Maar om daar allemaal aan te kunnen voldoen, moet een boer extra investeren. En investeringen betalen zich alleen terug als je meer melk of vlees produceert. En dat kan alleen maar als je uitbreidt. Zelfs Wakker Dier is het daarmee eens. Die zegt in de regionale kranten dat agrariërs met hun rug tegen de muur staan. Als Wakker Dier is er maar één oplossing. Het vlees in de supermarkt moet duurder. In de Volkskrant gaat het over schoemelende Duitse tanduitse. Als ze een oude gouden vulling uit iemands kies weghalen... vragen ze meestal niet aan de patiënt wat ermee moet gebeuren. Nee... Ze houden het goud achter. Ja, en dan verkopen ze door aan smoeselige inkopers... die in de tandartspraktijk gewoon langskomen met een weegschaaltje in de hand. Afrekenen, dat gebeurt handje contantje. Tandartsen betalen er dus geen belasting over. En saillant is de rol van de vrouw van de Duitse tandarts... die steeds meer status en geld zou eisen. Als het huwelijk dan op de klippen loopt... verlinken ze hun man gewoon bij de Belastingdienst. Nou, bij de Nederlandse maatschappij ter bevordering van de tandheelkunde... is. Niet bekend of ook in Nederland goud wordt achtergehouden. Maar goed, als er goud uit de kies wordt gehaald... dan mag u dat dus gewoon mee naar huis nemen. Dan weet u dat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. This other guy, but he's rather old enough to be my father. So he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me because my old. I'm As long as he does whatever he is told, I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. Liane Lahavas was dat, met Age. Morgen mogen VN-wapeninspecteurs in buitenwijken van Damascus gaan onderzoeken... of daar gifgas is gebruikt en zo ja, door wie. Goedenavond, Abraham Miro, lid van de Syrische oppositie, Syrische Nationale Raad. Goedenavond. Hoe, hoe hebt u de beelden van afgelopen week persoonlijk ervaren? Um, ja, dat leed me eigenlijk denken direct aan de gifgasaanvallen aanvallen van uh, Saddam Hussein... aan de Koerdische stadje Halabja ja. in de jaren tachtig. En het beeld eigenlijk van het kindje die, die, die vecht eigenlijk voor zijn leven uiteindelijk niet heeft kunnen redden. Ja. Zeer ingrijpend, ik denk voor de hele wereld en voor mij als Syrië in het bijzonder. Wonen er, wonen er misschien bekenden van u in de buurt waar die geefgasaanvallen plaatsvonden? Geen familieleden, uh, gelukkig, maar uh, wel uh, activisten, studenten, mensen die je uh, contact mee hebt en mensen die ook vertrouwd, dat zijn met name eigenlijk uh, activisten die vanaf het begin, toen dit, uh, deze revolutie in maart 2011 heel vreedzaam begon, en helaas na uh, 100.000 uh, doden en het hele land is kapot ja. gemaakt en nu dit, hè, dit, bovenop. Hebt u na die gifgasaanval ook nog contact met hen gehad? Ja, met name eigenlijk uh, nu via met name officiële berichten van de LCC's, de Local Coordination Committees. Dat zijn die jongeren die uh, met name eigenlijk in de buitenwijken van Damascus, maar ook in El Rota, de plek waar uh, die aanvallen zijn gebeurd. Ja. En die, uh, die sturen beelden regelmatig en die sturen ook uh, bewijzen naar Libanon en naar de buurlanden omdat ja, naarmate de tijd uh, ja, verder gaat, zijn die bewijzen ook die verdwijnen. Dus om alles vast te liggen. En, en, en dat hebben ze eigenlijk heel goed gedaan, denk ik. Ja. Bent, u, bent u blij dat er nu daadwerkelijk een onderzoek naar die gifgasaanval komt? Nee, kijk, ik eh, ben blij. Uh, ik denk voor mij als Syriër, etni, staat vast. Deze man uh, zit al in, bijna een jaar te vechten tegen Al-Ghouta en de buitenwijken van Damascus. En heeft hij die plek niet kunnen veroveren. Uh, ik en Assad? Assad, ja. En, en uh, men denkt dat vanuit die buitenwijken is die aanval op zijn konvooi uh, tijdens de suikerfeest iets gepleegd. Dit is, een, dit is een vergeldingsactie. En dit is eigenlijk ook om de internationale gemeenschap verder te testen. En kijken waar ja. ro de rode lijn van meneer Obama eigenlijk ligt. Ja, want, want vindt u dat nu eerst het onderzoek van die uh, wapeninspecteurs van de VN moet worden afgewacht? Of zou de, zou de internationale gemeenschap sowieso nu al moeten ingrijpen? Nou nee, ja, kijk, wat de Amerikanen zeggen, ook de Engelsen zeggen, dit is, uh, dit is te laat. Uh, en laten we eerlijk zijn, ik bedoel, door de satellieten... kunnen ze precies zien waar die raketten zijn afgevuurd. En, en, en eigenlijk uh, ja, uh, zijn de Amerikanen min of meer een beetje gedwongen om eindelijk uh, duidelijkheid hierover te geven. En ik denk dat de tactiek van de Syrische oppositie... is heel nuttig geweest om deze keer Obama persoonlijk te noemen. Ja. Uh, u heeft uh, zelf de rode lijden, lijnen eigenlijk uh, ja, uh, genoemd. En, en het is nu uh, gebeurd. Dus waar is jouw geloofwaardigheid? Die komt wel te kantelen. En, en wat betekent ingrijpen dan voor u? Ho hoe moet ingegrepen worden? Nee, kijk, ik denk echt, toen dit, deze revolutie begon... niemand wilde ingrijpen uh, dat... Uh, dat, uh, dat dat de buitenwereld ingrijpt. Maar deze man is zo ver gegaan... Uh, ik denk dat de Syriërs nog steeds geen uh, grondtroepen willen. Uh, de Syriërs hebben genoeg mankracht eigenlijk om tegen dit regime te vechten. Wat zij willen is dat zijn presidentiële paleis, zijn uh, presidentiële garde... de vierde brigade van zijn broer... de ruggengraat van dit regime eigenlijk wordt aangevallen door uh, raketten. En op dat moment uh, ook wapens leveren aan de gematigde groepen... binnen de Fries Syrische Vrije Leger zal dat eigenlijk de, de tij uh, keren... en dat de oppositie eindelijk Damascus kan, kan bevrijden van deze ja, toeraan. Maar denkt u werkelijk dat, met, dat je met kruisraketten... Assad kunt uitschakelen? Onze, onze expert Kokolijn zegt dat kruisraketten dat is symboolpolitiek... Als het bij symboolpolitiek blijft niet, maar als het echt um, vergelijkbaar is met wat in Irak gebeurt uh, de, voor de invasie, ik denk dat uh, hij, hij is, het, het zwaar te verduren. Uh, hij kan alleen maar doorgaan door de steun van Rusland en Iran en zo'n aanval zal hem verder verzwakken. Uh, en hij is in het nauw. Ik bedoel, uh, hij heeft wel een offensief in Al-Qassayr en, en in Homs... met heel veel steun van Hezbollah. Uh, maar hij, hij, hij, hij kantelt. Uh, hij begint eigenlijk te wankelen, sorry. En, en uh, zo'n aanval uh, kan hem eigenlijk verder verzwakken. Ja. Ik, denk, ik denk, een symbolische aanval uh, zal niet goed zijn. Zal alleen maar laten zien... oké, okay, zelfs na de aanval van uh, de, de VS is hij nog steeds intact... en kan hij nog doorgaan. Ja. Maar, maar neemt u de mogelijke gevolgen van een daadwerkelijk ingrijpen ook voor lief? Ik bedoel, zowel Assad als Iran hebben in harde bewoordingen gewaarschuwd voor de consequenties daarvan. Kijk, uh, Iran, uh, ik denk dat zij uh, heel weinig kunnen doen. Uh, Ze hebben zwaar te verduren intern. Uh, als zij een van de Amerikaanse schepen aanvallen, dan uh, zullen zij kunnen rekenen op een massieve uh, terugaanval van Amerikanen. En dan kan Iran echt 50 jaar in de tijd teruggaan. Uh, wat zij wil kunnen doen is via Hezbollah, uh, die ook verder verzwakt is door de gevechten in Syrië. Maar Assad is wel een kat in het nauw, kan wel graag gesprongen doen. We weten het niet, maar we kunnen ook niet toelaten dat deze man zo doorgaat. Dus het is, het is een lastige keuze... maar ik denk dat de wereld niet langer kan blijven toekijken. Ja. Het, het zal maar erger worden. Ik bedoel, bepaalde plekken van Syrië... Um, zijn zowel... Uh, ik bedoel, uh, is, een, uh, prek, is, is een aantrekkelijke plek nu eigenlijk voor jihadis die komen. Dus de Syriërs worden gecrashed tussen, tussen dit regime... en ook de jihadis die, die vanuit de hele wereld komen. Ik denk dat dit probleem het uh, de, de probleem van de wereld wordt. En hoe langer eigenlijk wij wachten, hoe erger het gaat worden. Ja, iemand anders van de Syrische Nationale Raad zei in het NOS-journaal... de internationale gemeenschap is mede verantwoordelijk... voor de dood van die mensen de afgelopen week. Voelt u zich in de steek gelaten door de internationale gemeenschap? Kijk, als, als je er naar kijkt, denk je dat dit eigenlijk voor het eerst is. Maar dit is een voorbeeld van eerdere conflicten in de wereld... waarbij men niet ingrijpt, dan is de rekening later ontzettend hoog. We hebben herhaaldelijk gezegd... deze man moet voelen dat de internationale gemeenschap serieus is. Dat hij niet zomaar de tijd krijgt om verder dood uh, en verderf eigenlijk te zijn in Syrië. Um, en als wij de laksheid van de internationale gemeenschap uh, naar kijken dan, dan, dan heb, begrijp ik waarom die persoon dat heeft gezegd. Ja. Wat verwacht u dat er komende week gaat gebeuren? Um, ja, lastig. Uh, Syriërs zijn zo vaak teleurgesteld. Ik, uh, ik geloof het wanneer de eerste raketten eigenlijk op zijn paleis vallen. Ja. Uh, daarvoor geloof ik het niet. Dank Abraham Miro van de Syrische Nationale Raad. Dank u. Met zijn kruipend voor Wat je, wil, wat je stilte verstoort in het kalm en het kil, wat je graag van hoort is er iets wat ik doen kan, wat je helpt. Iets voor je doen. De dijk van het album Scherp de Zijs. Guantanamo B. wie kan zeggen dat hij het uit eigen aanschouwing kent? Wel, NRC-correspondent Guus Valk, die er deze week met 16 andere journalisten het proces bijwoonde... tegen het veronderstelde brein achter 11 september Khalid Sheikh Mohammed en vier medeverdachten. Goedenavond, Guus Valk. Goedenavond. Ik ben zeer benieuwd. Vertel eens, hoe ziet het eruit, Guantanamo B? Het is eigenlijk een soort uh, hoefreizer uh, om, een, uh, om een grote baai heen. Het is ongeveer 10 kilometer breed, zal ik zeggen. Um, als je aankomt, dan, uh, dan word je op een veerboot gezet... en dan kom je naar een soort um, gevangeniscomplex waar je naartoe toegebracht... waar ook een militaire basis is. Dat zit allemaal bij elkaar aan de oostkant van, uh, van die baai. En um, het, het, het, het grappige is, je, je ziet meteen je vliegtuig vertrekken... en je weet dat je daar dus een week lang uh, zit. Het is een beetje, uh, dat voelt een beetje surreëel. Ja. Um, je, je wordt ernaartoe toegebracht, maar je kan er vervolgens niet weg. Nee, en uh, er zitten voornamelijk heel veel Amerikaanse militairen. Ja, het is echt een militaire basis, dat is het al, uh, al meer dan 100 jaar. Um, toen Bush destijds de oorlog tegen terreur begon, dacht hij: we moeten een plek hebben waar we die, uh, die terreurverdachten kunnen opsluiten. Ver weg van, uh, van Amerika, ver weg van uh, dat ze misschien wel eens kunnen ontsnappen of dat ze nog eens vrijkomen. Um, en toen, kwam, toen viel zijn oog eigenlijk op Guantanamo Bay. Uh, in zijn ogen was dat een hele logische keuze, uh, omdat er ook veel soldaten rondlopen, leek van het veilig. Ja, het is dus een klein dependance van Amerika buitengaat. Eigenlijk wel ja, en dat is ook een beetje het probleem van dat, uh, van dat proces dat niet gaande is. Um, uh, dat, dat valt door allerlei, uh, op allerlei manieren valt dat buiten het, het gewone reguliere Amerikaanse recht. En uh, dat, dat was destijds ook een beetje de gedachte van Bush. Als we die, die mensen nou niet op Amerikaanse grond rechten, maar op een soort van ja, dependance uh, ver weg van Amerika, dan hoeven we, hebben we geen last van acceptaten, dan hebben we geen last van. Van uh, jury die u dan niet moet oordelen, van bewijsmateriaal dat moet deugen. Uh, eigenlijk is dat een veel makkelijker manier om uh, die terroristen uh, achter de en grendel te krijgen of misschien wel uh, te executeren. Ja. En daarmee kan Amerika ook in het rijden komen met, uh, met 11 september. Dat was destijds de gedachte. Ja, kon je daar gaan en staan waar je wilde? Nou, dat vind ik nog niet. Nee. Ik uh, heb het wel geprobeerd, maar uh, uh, die wordt toch wel regelmatig uh, staande gehouden. Wat je op zich wel kan doen, en uh, je kan die militaire basis rondlopen, daar is de McDonald's en Starbucks en, uh, en uh, alles uh, wat uh, de Amerikaanse harten begeert. Um, wil je echt de, de, de, de, de, de gevangenis zien? Uh, dat, dat is eigenlijk onmogelijk. Wat helemaal niet gaat, is Camp 7 kijken. Dat is, uh, dat is de plek waar Gelid Mohammed, het, uh, het uh, vermeende brein, dan achter 11 september gevangen zit. Die plek is helemaal geheim. Die is zo geheim dat. Uh, dat, dat vrijwel niemand daar, uh, daar komt. Zelfs de advocaat van Khalid Sheikh Mohammed is er nog nooit geweest. Dus dat, daar dat, kom je journalist dus niet binnen. Er zijn daar gevangenissen in gradaties, begrijp ik? Ja, er zijn, uh, er, er zijn een stuk of zeven. En uh, het idee is dat, dat een gevangene die zich goed gedraagt uh, naar een wat milder regime gaat. En een gevangene die uh, een hongerstaking is, of die, uh, uh, die, die op een of andere manier opstandig is, of een helemaal uh, belasting naar een bewaker gooit. Dat zijn allemaal dingen die daar gebeuren. Die worden naar strengere gevangenissen gestuurd. En er is nog een soort buitencategorie. En uh, dan moet je denken aan die vijf die niet terecht staan. En die, zit, die zitten in die uh, ultra geheime gevangeniscamp 7. Ja, ja. Ontlasting naar een bewaker gooiden. Hm. Je hebt een aantal rechtszittingen bijgewoond. Hoe gaat het er daaraan toe? Het is nog heel, uh, uh, het is nog heel procedureel. Maar dat is eigenlijk ook wel weer interessant. Want je ziet uh, zo'n rechter, zo'n aanklager, maar ook de advocaten worstelen met. We weten eigenlijk helemaal niet wat ze hier aan het doen zijn. Proberen allemaal de regels uit te vinden en natuurlijk in hun voordeel uit te leggen. En tegelijkertijd weten ze helemaal niet wat de regels zijn. Dus de hele tijd verwijzen ze naar rechtszaken die op het Amerikaanse vasteland hebben plaatsgevonden. Of, of militaire rechtszaken die zijn geweest in het verleden op het Amerikaans grondgebied. Maar dan kan de andere partij weer zeggen, ja hoor eens even, dit is toch een ander, heel ander proces. Dus je ziet voortdurend wordt gesteld over de regels. Van wat is er eigenlijk, wat dit is eigenlijk voor proces? En daar komen ze maar niet uit. Die zittingen uh, gaan dan denk ik dus ook nog een heel erg lang duren. Want, uh, want er zijn ontzettend veel dingen waar ze over moeten steggelen. En dat gaat van uh, wanneer hebben we koffiepauze tot aan kunnen deze mensen eigenlijk wel de, de doodstraf krijgen. Ja, maar dat moet met name frustrerend zijn voor de advocaten van de verdachten. Die onzekerheid ja, die van de die, regels. Nou, die maakten een zeer gefrustreerde indruk, ja. Dat, uh, om, het, om het mild uit te drukken. Die waren allemaal erg um, uh, uh, boos, ook op, uh, op, op de manier waarop het ging. Ze voelen zich um, een klein beetje voor het blok gezet. Uh, ze worden door heel Amerika gezien als, als, uh, als terroristenvrienden, mensen die, uh, die uh, de, de, de het kwaad, de mensen achter 11 september uh, benen willen verdedigen. En tegelijkertijd voelen ze zich aan de andere kant ook weer uh, voor het bok gezet. Want ze zitten een systeem waar ze hem niet achter staan. Nee. Um, door daar maar te zijn. Dus ze zitten, wat dat betreft zitten ze uh, aan alle kanten klem. Uh, en ze gaven ook allemaal voorbeelden. van ze worden afgeluisterd, ze worden gefilmd. Ze kunnen niet met hun cliënten praten. Uh, hun post wordt overgemaakt en uh, de door gespeeld. gestuurd. Dus ik heb die op zelf uh, uh, mogen zien. Er uh, worden rare spelletjes met, uh, met de gevangenen gespeeld. En, en die advocaten kunnen vrijwel niets eigenlijk. Kun je een goed beeld krijgen van de verdachten? Ja, je zit er net achter eigenlijk. Ze zitten dan in de rest achter elkaar, uh, in volgorde van belangrijkheid. En je ziet, uh, je, ja, je zit er een net of tien achter of zo. En je ziet, uh, het is vooral de lichaamstaal die je ziet. Ze zeggen weinig. En alles wat, je, wat ze zeggen, dat wordt met 40 seconden vertraging uh, uh, naar ons uh, uh, gebracht. Dus we horen alles met grote, met grote vertraging. Um, maar als je ze ziet, kun je ze wel goed observeren. Ja. En dat is eigenlijk wel leuk. Dan gaan, ze, uh, dan gaan die mensen een beetje leeg. Het is natuurlijk een beetje abstracte figuren. Maar zo'n Khalid Zeik Mohammed, de hoofdverdachte, die ook helemaal pontificaal vooraan zit, um, is een hele theatrale man. Hij, uh, hij gebruikt heel veel armgebaren. Hij is soms woest aan het schrijven. Dan weer uh, slaat hij zijn handen de lucht in. Uh, of heeft op oogcontact. Um, rond een uur heen, dan pakt hij zijn gebedsmatje en dan gaat hij bidden. Uh, dat zijn allemaal hele uh, boeiende processen om te zien. Ja. Ja. Uh, is, is deze week nu voor jou een illustratie geweest van het vaak gesignaleerde feit... dat Amerika eigenlijk met deze gevangenen in zijn maag zit? Ja, dat zie je heel duidelijk. Ja. Uh, deze zaak zou een oplossing moeten zijn. Uh, het was ooit bedacht van, dan gaan we ze snel berechten voor het militaire uh, tribunaal. Het wordt een beetje Nürnberg-achtig, uh, hebben, hebben we wel eens gehoord. En dan kunnen de, de hoofdaders uh, de doodstraf krijgen of levenslang afgesloten. En dan hebben, we een, uh, dan hebben we een mooi afgeronde zaak. Maar wat er eigenlijk gebeurd is, die mensen zitten wel al jaren. Dit proces gaat waarschijnlijk jaren duren. Dus je ziet dat het systeem niet werkt. En uh, dat vond ik de afgelopen week ook heel pijnlijk om te zien, eigenlijk voor, de, voor, de, voor, de, voor, het, voor het systeem. Want je ziet dat die. Uh, dat die mensen ook waarschijnlijk al een het jaar nog steeds uh, voor die rechter staan. Terwijl ja. als ze voor een gewone rechter waren gebracht, waren ze waarschijnlijk al lang veroordeeld. Ja. Denk je dat Guantanamo Bay ooit nog uh, gaat sluiten zoals wij een tijdje geleden allemaal dachten? Nou, ik, ik denk uh, het, het zal een keer sluiten. De, de gevangenis zal ooit een keer dichtgaan, want de, de, de, de gevangenen hebben ook niet het eeuwig gelezen. Maar... Uh, of het op een manier gaat zoals Obama dat wil, met, uh, met, uh, met respect voor het internationaal recht. Um, en uh, dat, dat vermoed ik eigenlijk van niet. Dat, dat zie ik in ieder geval zijn periode niet meer gebeuren. Dat dus is vrijwel ondenkbaar in Amerika. Dankjewel, NRC-Amerika-correspondent Guus Valk. Tot zover Guantanamo Bay. Cajun Moon Why does your power lie As you move Across the southern sky You took my baby Way too soon What have you done Cajun Moon Someday baby When you want your man And you find him gone Just like the wind Don't trouble your mind Do. Cajun moon, took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Agent Moon van Weiland, J.J. Kale. Geen festivalmuntjes of frietkot op het festival Burning Man... in de woestijn van Nevada, USA, dat morgen begint. En toch 55.000 deelnemers, zeven dagen lang. Te gast hier twee oud-festivalgangers. Welkom. Hallo. Hallo. Mejan Bout en Jesse Limmen. Hoe vaak zijn jullie er geweest? Ik ben er één keer geweest. Ke en jij? Vier keer. Vier keer. En uh, ja, de vraag is dus voor de buitenstaande: wat is hier zo bijzonder aan? Kunnen jullie een poging doen te vertellen, het ons uit te leggen... wat de wezen is van Burning Man? Ja, het gaat heel erg over, uh, voor mij heel erg over de elementen. Het is daar uh, heel heet. Het is in de woestijn. Je moet uh, zes uur rijden van San Francisco. Het is, uh, het is echt afzien. Je moet, uh, het is een soort uh, survival. En dus s'nachts is het heel koud... Dus het is uh, jij en de elementen. Zo heb ik het vooral ervaren. Jesse? Nou, ik uh, denk dat Burning Man gives what you need and not what you want. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat, uh, dat als je daar bent, dat je krijgt wat je, wat je nodig hebt en niet wat je wilt. Dus je, je kan in die overgeconsumeerde maatschappij niet afdwingen op Burning Man uh, om iets te krijgen. Het, nee. het, uh, je, het overkomt je en uh, je gaat een avontuur in. Dat is mijn... Uh, ja. Dat is een, dus een beetje vaag nog. Een normaal, ja. ver, wat wij zien als een popfestival, dan staan er bands op een podium. En heel veel mensen luisteren en klappen, of zingen mee of dansen. Wat, wat, wat, wat gebeurt er zo'n dag op Burning Man? Nou, misschien is het goed om te zeggen wat het niet is. Want dat illustreert het best wel. Er zijn inderdaad geen podia. Er is geen programma. Er is geen geld. Je kan niks kopen. Uh, ja, er is dus wel een soort van ruilhandel als je iets wilt. Uh, ja, het gaat. Uh, ja, dus je moet het echt zelf gaan doen, met elkaar. En het gaat heel erg over gemeenschap en uh, ja. community. Jesse? Uh, nou ja, ik, uh, ik heb Burning Man ervaren als gewoon een festival... die mij uh, een andere zicht op de maatschappij heeft gegeven zonder logo's. Um, um, gewoon om, uh, om uh, een beleving te hebben... Wat, wat totaal niet met de orde van de normale maatschappij uh, te refereren is. Mm. En daardoor uh, krijg ik uh, op Burning Man echt uh, dat je het gevoel hebt dat je echt... Um, Vrij bent uh, van de aarde van of, of misschien daar iets tussen bent. Dus ja. het, is... het klinkt allemaal eigenlijk als iets waarvan ik me afvraag. Ik wist niet dat zoiets nog bestaat of weer bestaat. Het klinkt enigszins uh, hippie-achtig. Ja, het is altijd lastig om het etiket uh, op te plakken, inderdaad. Maar um, of het wordt snel die verleiding is er natuurlijk wel om het hippie-achtig te noemen. Maar het gaat heel erg over. Uh, ja, je staat een beetje even een week buiten de maatschappij. Buiten de, de gewone maatschappij. En je kan gewoon iets heel nieuws neerzetten. En dat vindt zich elke keer denk ik opnieuw uit ook. Dus het ja. is ook niet iets wat, wat iemand bedenkt. Je bedenkt het zelf. Je bepaalt zelf hoe die week... Uh, nou, je gaat het zelf vormgeven. Ja, het is, een, het is een soort gezamenlijke overleving. Want het is daar gruwelijk heet in die woestijn. Ja. En s'nachts koud. Ja. Jesse? Nou ja, ik, ik, ik heb me op zich niet zo erg aangetrokken van de elementen... omdat ik mezelf in andere elementen heb ge, gezet. En dat is denk ik gewoon een spirituele tocht die ik met mijn vrienden... of met mensen die ik daar ontmoet heb, heb ervaren. En ja, ik, Het is natuurlijk heel heet, maar ja, overdag dan blijf je gewoon binnen... en dan s'avonds ga je op pad... En dan gaat het vriezen soms. Nou ja, doe je een jas aan of je springt op een auto ja, ja. met een bar erop... waar allemaal mooie mensen staan te dansen en lekker feestje vieren. Dus op zich had ik niet echt last van de kou. En als, het, als ik wat elementen van het klassieke popfestival mag noemen... seks, drugs, alcohol, geen sprake van of gewoon net als anders? Volop. Volop, <laughs> oké. Okay. Maar voor mij was dat anders toch wel. En ja. het, ik, ik, ik heb ook altijd... Ik vind dat lastig dat het etiket zo snel. Uh, ik ben bang dat er zo'n etiket opgeplakt wordt, want ik ik bedoel, ik vond het gewoon veel te heftig. Ik vond het al, uh, ik had helemaal geen drugs nodig of drank. Ik vond het al heftig, die zandstormen en de, de hitte. en Ik was er ja. in 99 en toen was het heel koud. En toen tevoren het bijna s'nachts. Dus dat is, het was echt een survival. En je voelt ook echt als je daar bent, van als je daar alleen bent, ga je, dan red je het niet. Als je niet de goede spullen bij hebt, dan ga je ja. gewoon dood. Zo simpel is het. Dus waarom heet, sorry Waarom heet het eigenlijk Burning Man? Yes. Um, nou ja, ze hebben ooit een pop in uh, San Francisco op het strand uh, in de brand gestoken... met een paar vrienden en dat is uit de hand gelopen. En dat is, dat is die pop die ze daar toen hebben in de fik gestoken. Ja. Ik, ik weet niet meer precies uh, wanneer het, uh, welk jaar het was, maar... 87. Weet jij hoe het festival is ontstaan, Mirjam? Uh, ja, het waren twee vrienden uit San Francisco... en die, ja, het, volgens mij, twee kunstenaars... en die hebben op het strand uh, gewoon voor de lol. Maar er gaan ook wel verhalen oh, dat het, dat even niet twee liefdesverdriet had. Maar in ieder geval, ze hebben een, een pop gebouwd op het strand... en in de fik gestoken. En dat heeft drie jaar trok dat steeds meer uh, festivalgangers. Dat werd populair en toen zei de stad San Francisco dat is niet veilig. En toen hebben ze het ver, verhuisd, die, die mensen zelf, naar de woestijn... waar niemand zogenaamd last van zou kunnen ja. hebben... En, en je moet alles zelf meebrengen. Je ja. EET uh, en heel veel uh, water heb ik. Ja. Anderhalve gallons per dag per persoon. Dat is uh, in liters gerekend? Weet ik niet. Ik had een winkelwaagdje met Ik las dat je 50 liter in de week. Ik, hebt ik heb echt alleen van... maar drank gedronken daar. Oh ja? <laughs> Zo. goed. <laughs> oh, dat had ik niet getrokken, nee. Maar als je, zelf, als je zelf alles mee moet brengen. Waarom? Ik lees toch dat je flinke entree moet betalen: 380 dollar. Ja, ik weet het niet meer, om heel eerlijk te zijn. Dat okay. is lang geleden. Ja. ja. Uh, ja, het, en, en, en die ervaring, wat je probeert te beschrijven, die overleving met z'n allen, dat samen zijn, verander je daardoor? Nou, ik, uh, wat op Burning Man heel erg, uh, wat je merkt, is dat er een, uh, die Amerikanen hebben een ontzettende drang naar, uh, naar een bepaalde vrijheidsgevoel. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat mij heel erg opviel op Burning Man, het ontzettend veel naturisten komen, omdat het in Amerika uh, verboden is. Dus je, er zijn de mensen die echt heel erg uh, uh, dwangmatig... zes dagen lang heel erg uh, zeg maar, vrijheid willen beleven. Ja. En die plek uh, die krijgen dwangmatig ze niet. Dwangmatig vrijheid beleven. Ja, ja, bijna wel. Maar dat doen ze ook echt heel erg goed. Uh, ze uh, komen uit Hollywood echt uh, uh, trailers vol met mensen en, uh, en uh, met spullen. En uh, daar bouwen ze feestjes mee. En dat, dat, dat kost er nog moeite. De, de, de, de, maar, oh, oh, want dan, jij zegt het hippie, maar ik... ik, uh, ik, ik, ik Ervaar wel um, Burning Man als hippie. Maar de, daarnaast heb je ook natuurlijk gewoon een hele grote groep uh, Amerikanen... die heel erg graag um, met elkaar uh, iets willen bouwen. Ja. En daar, daar wordt, dan zie je ook wat Amerika is. It, everything is a lot bigger. Ja. Mirjam, het klinkt alsof alles, daar, uh, alles kan en alles mag. Uh, is dat ook zo? Ja, maar ik voelde vooral heel veel respect voor elkaar. Dus er is geen... Uh, Waar ik zelf moeite mee had, waren die grote RV's. Die uh, grote die recreational vehicles. Met ja. mensen die kwamen het laatste weekend. En dan uh, daar met een airco, een water en een douche. Daar nog even een weekendje gingen feesten. Ja, ja een party dat vond crashen, dat is niet echt serieus. Uh, nee, je. ik was er echt de hele week. En dat vond ik gewoon, die hele reis. Maar ik heb vond echt. in een tent geslapen. Ja. Ah, Oké, okay, ja, dat heb ik het eerste jaar ook gedaan. Dat, uh, dat moet je nooit meer in. Nee, <laughs> ja. maar ja, dat vond ik wel de charme <laughs> van het festival eigenlijk. Want anders moet je niet in de woestijn gaan zitten. No, ja. no vind dit en de komende drie weekends in Amsterdam het Magneetfestival plaats, waarvan Jesse Limme de festivaldirecteur is... en dat het Burning Man Festival als, als voorbeeld neemt. Hoe werkt dat, Jesse? Dat nou, wij voorbeeld. zijn een uh, crowdsource festival, dus wij proberen eigenlijk het publiek de artiest te laten zijn. En, uh, wij kunnen helaas niet uh, dat alles uh, gratis is binnen het festival... omdat het uh, economische model niet in Nederland kan... Maar we, we, wel, uh, we proberen wel uh, het publiek als artiest uh, te laten zijn. Dus mensen kunnen ideeën indienen op ons platform. En daar genereren we de content mee, zeg maar. Da daar in Niverda uh, op Burning Man is trouwens ook een uh, Nederlandse kunstenaar aanwezig. Uh, Dadara, spreek ik het goed uit? Ja, hij is een hele goede vriend. Wat doet hij van jou? Ja, zeker. Ik heb samen met hem een documentaire gemaakt van 46 minuten... Uh... Oké. Okay. En wat doet hij daar bij Burning Man? Nou, hij is nu een kunstwerk aan het maken. Uh, dat is uh, de enlightenment, uh, een soort van verheerlijking van, uh, van de, van de, van de Facebook-social uh, uh, media uh, ja. uh, gedrocht. Ik heb er hier een afbeelding van. Het is heel groot. Ze bouwen een tribune, geloof ik, van, van zeven stadia. En daarbovenop staat dat uh, like-tekentje van, uh, van Facebook. Ja. Wat wil hij daarmee zeggen eigenlijk? Nou, de verheerlijking van het. Uh, van het mensen die je alleen maar elkaar op Facebook uh, liken. Om, om, om elkaar een soort van. gevoel te geven dat we met elkaar iets aan het doen zijn. Ja, wel. ja. En ik heb begrepen, net alsof je een, een vakantiebungalow hebt gehuurd. moet je aan het eind ook met z'n allen. aan de eind schoonmaken? Ja, dat ik er was. was best lang geleden. maar we, we hadden. als je nog. ik rookte toen al niet meer. maar als je rookte. dan had je je eigen asbakje. Je liet, uh, je liet geen uh, afval op de grond vallen. En je nam je eigen afval ook weer mee naar ja. huis. En dat vond ik echt heel tof. Je moet het zuiver achterlaten. Ja. Zo zuiver als het was voordat ja. je er kwam. Het idee ja. is dat, dat je, als je daar komt na een week... Dat, uh, dat, dat je niet kan zien dat er zoveel mensen zijn geweest. En dat vond ja. ik wel echt fantastisch. Ja, dat is ook fantastisch. En dat uh, mensen waren daar heel, re ja, heel respectvol in Ik bedoel, Dus ja... Well, uh... Nou ja, behalve als je dan door een indianenreservaat rijdt en je, je vuilnis dumpt voor 35 dollar aan het einde, weet je wel. Dat, ja, ja, dat is je ja. dus, dus uh, er Mensen zijn bij. een beetje hypocriet soms. Ja. Ja. <laughs> Dank Mirjam Bout en Jesse Limmen. Tot zover Burning Man en Magneet. Nog drie weekends hè, in Amsterdam. op Absoluut. het uh, Zeeburgereiland, of hoe noemen we het daar? De Oostpunt. Oostpunt. 114 S114 afslaan. Oké, okay, bedankt. We Green met I Can't Stop, I Can't Stop. Daar gaat het nu over, want meer dan 300 weken was de Zwitser Roger Federer nummer 1 van de tenniswereld. Hij won maar liefst 17 Grand Slam titels, maar 2013 is een barrière voor hem... en het is nog de, maar de vraag of hij op het US Open vanaf morgen in New York het tij kan keren... Sven Groeneveld is al meer dan twintig jaar coach van ATP-spelers... werkte ooit voor de Zwitserse Bond en is nu in New York. Goedenavond. Goedenavond, Jan. Goedenavond. Het, het zal toch niet gaan gebeuren dat dit Federer's laatste toernooi wordt, hè? Nou, dat denk ik niet, hoor. Ik denk dat dat uh, nog wel een tijdje op zich laat wachten. Ja. Fris ons geheugen nog even op. Welke tegenslagen en nederlagen heeft hij dit jaar zoal te verwerken gekregen? Daar moet ik heel snel even nadenken. Uh, hij is natuurlijk uh, naar een zevende plaats uh, gezakt in de ranking in een, in een, uh, op de ATP. En dat is nog, nogmaals uh, ja, toch wel door het teleurstellende resultaat in de Grand Slams. En natuurlijk ook uh, recentelijk toen hij zijn uh, probeerde... eigenlijk een heel nieuw racket uh, te testen op het greffel na Wimbledon. Ja. Naar een, uh, toch wel een vrij snelle uitschakeling. En uh, ja, hij probeerde toch wel alles aan om uh, ja, toch wel voor te blijven. Ja, en hij is nog gretig genoeg, denkt u, om zich terug te vechten naar de top? Nou, die jongen is natuurlijk uh, een legende van de tennis. En uh, hij weet als geen ander... De kwaliteiten die hij zelf heeft, maar ook de kwaliteiten van zijn tegenstander... dat is altijd zijn grootste sterkte geweest. Dat hij uh, precies kon inschatten wat, uh, wat er wel of niet moest gebeuren. En ja, die realiteit is natuurlijk wel zo... dat hij een aantal keren toch wel onderuit is gegaan. Maar zolang hij gewoon in het toernooi is, dan moet ik toch zeggen... hij telt mee. Wat, telt zijn, mee eigenlijk die, tot... wat zijn eigenlijk die eigen kwaliteiten? Wat maakt hem tot zo'n groot tennisser? Nou, hij leest het spel als geen ander... Hij uh, kan heel goed anticiperen. Hij, door zijn spel kan hij heel veel vragen stellen door bepaalde uh, strategie, uh, strategieën toe te passen. Die uh, geen, andere, geen andere speler eigenlijk uh, antwoord op hebben. Omdat het uh, vrij eendimensionaal wordt gespeeld, heel vaak. Uh, veel van achteren. Hij gaat ook veel variatie toevoegen in zijn spel. En waardoor hij uh, natuurlijk uh, probeert uh, de tegenstander uit, zijn, uit het spel te halen. Ja, ik zou als leek zeggen, het is ook zo'n sierlijke speler. Ja, hij uh, beweegt als een, uh, ja, bijna een ballerina over, Precies. over de baan. Hij, uh, hij is een jongen die uh, daar heel veel tijd aan besteedt. En hij is natuurlijk een fantastisch atleet... en ja. uh, daardoor ook uh, goed kan anticiperen op het spel van uh, alle andere spelers. Hebt u hem deze week in New York nog in, in actie gezien, op de baan gezien... Ik heb een aantal keren gezien, ja, en uh, ook nog even kort weer met hem gesproken. En uh, nou, hij, is, uh, hij is een gelukkig man, en, uh, met, met, met familie hier en uh, de kinderen. En uh, ja, de jongen die uh, elke keer, het gaat toch wel, als ik tijd heb uh, en als ik een kansie kan, uh, hem kan zien spelen, is het altijd, uh, altijd wel een, uh, een lust voor het oog. Ja, we krijgen net een telexbericht, met Federer's rug gaat het goed en hij wil laten zien dat hij terug is. Nou. nou, dat is mooi. Dat, ja. ben ik, uh, ja, dat vind ik goed om te horen. Hij uh, is natuurlijk toch een beetje een, uh, het kindje van New York. Uh, een aantal keren, natuurlijk, uh, vele malen hier gewo ook gewonnen. En het uh, zou het goed zijn voor het tennis om, uh, om zo'n jongen natuurlijk altijd aan de top te hebben. Ja, acht u het mogelijk dat hij het toernooi zelfs nog een keer zou kunnen winnen? Ja, zeker. Uh, dat denk ik wel. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat. Uh, de, de, de gehele draw, die, uh, die uit, ja, de, de, het schema die hij, uh, die hij heeft is, is, is natuurlijk altijd wel, is vrij zwaar, maar uh, het is altijd wat, wat gebeurt er. We kunnen nu kijken naar een schema, maar over uh, twee dagen, drie dagen is de helft van het toernooi is, is er al uit, ja, ja is al afgevallen. Ja. En dat uh, ja, elke keer valt een helft er weg en dan uh, heel vaak komen er toch gaatjes vrij. En luck of the draw komt het soms op aan. En uh, ja, dan, dan is hij uh, ja, er heel snel weer bij, hoor. Wordt er nou ondertussen bij dat US Open veel over gespeculeerd... of hij na dit toernooi gaat stoppen? Nee, ik, ik ben verbaasd eigenlijk uh, om dat te horen. Hij uh, heeft daar helemaal geen tekens uh, van gegeven... En dus het, het speculeren is uh, volledig uh, eigenlijk in de, in de buitenwereld. Uh, hier binnen, in de tenniswereld, is hij uh, gewoon nog een jongen die ja, toch wel laat zien dat hij nog een aantal jaren meegaat. Oké, okay, tegen wie speelt u morgen? Uh, hij speelt... Ik heb het schema niet voor me, maar volgens mij speelt hij tegen een jonge Sloaak, uh, Semja. Oh, ja. Een jonge jongen die uh, volgens mij won die van. Die had een goede overwinning over Digit in uh, Wimbledon. En zeker een getalenteerde jongen, maar niet de kwaliteiten uh, in veel, huis, uh, om nee. verder uh, te verrassen in de eerste ronde. Oké, okay. we zijn benieuwd. Dank Sven Groenewoud. Ah ja, Het is vijf voor twaalf. Okay. Er komen nog vijf nieuwe boeken van de overleden schrijver G.D. Salinger. Dat melden de makers van de film. Salinger, moet nog uitkomen. Aan de lijn nu schrijver en salinger eh, bewonderaar Herman Brusselmans. Goedenavond. Is dat Goeie goed avond. nieuws? Nog nieuw werk van Salinger in, in aantocht? Wat zegt u? Is dat goed nieuws? Dat er nog nieuw ja, ja, is? Ja, dat is. Als, als, je, als je bewonderaar bent van een schrijver, dat is. Je, iedere snipper die uitkomt, is goed nieuws. Hè. Ik, zit er, ik zit er wel op te wachten. Ik heb er wel mijn bedenkingen bij. Uh, Sellinger is gestorven in 2010, hè, toen hij 91 ja. was. En er, er was bekend, of er werd gezegd van. Uh, na zijn stoppen met publiceren wat, wat al vrij vroeg was in de jaren 60, uh, dat hij verder schreef en dat hij, dat hij in feite duizenden pagina's had en dat zal dan misschien een selectie zijn daaruit, en, maar dat kan eventueel ook werk zijn dat hij zelf uh, bij leven heeft, uh, heeft afgekeurd, en het ja, is ja. zijn zoon het is zijn zoon die de, die de erven in handen heeft en die nu drie jaar na zijn dood ineens met vijf boeken op de proppen komt naast die film... En ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik heb er mijn twijfels bij of het, of het allemaal wel, wel uh, bewerkt is dat op hetzelfde niveau staat dan, dan, zijn, uh, dan ja. de boeken die wel gepubliceerd zijn. Maar goed, hoe dan ook, uh, je, kan niet, je kan bijna niet bedenken dat Challenger slechte boeken zou, of slechte teksten zal schrijven. En uh, ongeacht de kwaliteit is het, toch, uh, is het toch iets om naar uit te kijken, absoluut. Uh. Ja, u kijkt er naar uit alleen al omdat er weer boeken van Challenger gaan uitkomen. Ja, kijk, Challenger was natuurlijk toen, toen, toen ik hem begon te lezen of weer te kennen met, met The Catcher in the Rye uh, in, tijdens mijn studie Nederlands in de jaren 70, toen, toen uh, was hij al klaar hè, met publiceren en, uh, en ook het feit dat het zo'n mysterieuze man was ja. die niet gefotografeerd wilde worden niet geïnterviewd, dat maakte wel indruk op, op mij oh, zoals oh. op vele andere jongeren, ja. jongeren die ook zelf bezig waren met literatuur. Op dat dus is help, altijd een, ja. Zeker. Ja, het is een mythische figuur geweest, ja. ook bij leven nog. En, uh, da en, uh, ja. en uh, daarom kijk je uit he, naar, naar alles rond die figuur. He. Ja. dank Herman Brusselmans. Tot zover J.D. Salinger. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de echte Jantjes Beton. En ik eindig met een gedicht van Anna Enquist. Maandag. Maandag is theater voor mensen boven vijf jaar. Toegang gratis en verplicht, zodra men ramt om het wasbord. Een koor van oude kleuters zingt het lied van de wasmand. Wacht, de warmwaterman. Oren staan bloot aan ongeklede klanken. Ogen tranen van hard licht. Vertel van de maandag. Hoe het rook naar schroeiend stof in de ijskoude school. Er werden letters geschreven met verkilde spieren. Ladders genoemd met een stijve mond. Lippen en liederen waren voor later. Achter de scherpe schort is maandag een wond in de week. En een laatste glas in de steen. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol en krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro. U hoort het goed, tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro. Belisol, kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Kijk op belisol.nl Wij hebben geen winkelpanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Mijn naam is Wessel van Alfen. Huurt u IT-pro's in? Pas dan op met de VAR, naheffingen en andere valkuilen. Kies voor de risicoloze oplossing, zelfstandig zonder VAR. it staffing.nl. Wij geven geen dure cadeaus weg bij uw bestelling. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.